Apple wil 17 miljard dollar ophalen met de uitgifte van obligaties. Het gaat volgens Amerikaanse media om de grootste uitgifte van bedrijfsobligaties in de Amerikaanse geschiedenis. Het zou voor het eerst sinds 1996 zijn dat het technologiebedrijf naar de kapitaalmarkt gaat. De vraag naar de obligaties is volgens ingewijden groot. Apple zou met gemak drie keer dat geplande bedrag aan de man kunnen brengen.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 De WNL Oranje Nacht. Met verstegen Verstegen en Ingeloep Stoog. Goedenacht. En welkom terug. Het is inmiddels 1 mei, de dag van de arbeid. Maar daar hebben wij even lak aan. We blikken terug op de historische dag die achter ons ligt. Amalia is nu prinses van Oranje. Maxima. Koningin. En Willem-Alexander, onze nieuwe koning. In deze Oranje Nacht kijken we terug op deze feestelijke dag. En niet alleen in ons land, maar ook buiten de landsgrenzen wordt nog goed gevierd. Aruba en Argentinië zijn nog altijd in de feeststemming. En ook sommige leden van de Staten-Generaal zijn nog steeds wakker. En wilt u uw verhalen met, voor of over nieuwe, het uh, nieuwe koningspaard delen? Bel dan gratis met 0800 1121 of twitter met de hashtag WNL. Heeft u nu een vraag over de abdicatie, de inhuldiging, de koningsvaart of het feest? Laat het ons dan weten. Ons team zit klaar om voor u de antwoorden te zoeken. Bel naar ons gratis nummer 0800-1121. De politiek in Nederland staat vandaag in de Nieuwe Kerk... om de inhuldiging van Willem-Alexander bij te wonen. Vanwege ceremoniële taken was het voor velen ook de eerste... maar waarschijnlijk ook de enige inhuldiging die ze zullen meemaken als Kamerlid. Zo ook CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. Goedenacht. Hallo. Kreeg u leuke reacties op het zelfgemaakte hoedje wat u vandaag aan had, op had? Ja, absoluut, absoluut. Ik dacht, ik doe even een crea-avond. En uh, ja, het, het lukte. Want kunt u het even beschrijven voor de luisteraar die het niet gezien heeft? Nou, ik, ik, ik had een aantal jaren geleden een mooie jas gekocht in de gedachte dat het goed is om zo'n jas in de kast te hebben hangen. Maar nu kregen we natuurlijk de, de inhuldiging. Ik dacht ik, ja, daar hoort misschien wat, wat frivolers bij. Dus ik ben gewoon met de kinderen naar de winkel gegaan. Heb leuke veertjes gekocht en leuke roosjes. En dacht, ik maak er een mooie haarband van. Ja, het is een soort klein mini-hoedje geworden, hè? Ja, een klein mini-hoedje. Ja. Nou, wat belangrijk dus... was, is vooral dat mensen je gezicht konden zien. Want nou. bij zo'n inhuldiging is het belangrijk natuurlijk... Om, uh, om een beeld te hebben van mensen die daadwerkelijk de eten afleggen. Ja. En dat is natuurlijk het serieuze gedeelte. En daar past niet een glazen uh, bedekking bij, eigenlijk. Nee, dus had er voor een klein hoedje gekozen en dus ja. de eet afgelegd. Vond u het ja. spannend? Eigenlijk wel. En zeker omdat ik met nee, mijn achternaam begin met een T. En dan krijg je natuurlijk die hele rij eerst. En naarmate die <tus> rij voor, dan word je steeds zenuwachtig. Een kwartier later, mag u? Ja. En zeker omdat allemaal mensen om je heen zeggen, ik beloof. En dan denk ik, ja, maar ik doe het niet. Ik doe het anders. U zei wat en, anders. Ja, ja, ja, zo waarlijk geldt ben almachtig. En dan heb je toch altijd even een moment dat je denkt, nou, uh, uh, zeg ik nu iets verkeerd? Dat hadden we allemaal. De vaart zat er wel goed in, volgens mij, bij de, bij de griffiers uh, uh, die de ja. namen opnoemde. Was u, daar mee, was u daar blij mee? Jawel, jawel, jawel. Wat ik wel bijzonder vond is dat ik na afloop op de receptie uh, de inmiddels koning sprak. En hij zei dat hij had afgesproken met de kamervoorzitter dat hij wilde blijven staan. Hij zei, ik vind het een bijzonder moment dat deze Kamerleden, de Staten-Generaal... ten overstaan van mij de eet willen afleggen, of de belofte. En dan wil ik in de ogen kunnen kijken. Dus toen ik opstond, toen was ik even verrast dat hij stond. Hij keek u aan? Ja, hij keek mij aan, ik keek hem aan en ik legde de eet af. Maar u was de T van Torenburg. dan stond hij toch al een behoorlijke tijd. Konnen u hem niet zien vanaf de plek waar u zat? Nee, want iedere keer staat iemand anders op, hè. Dan krijg je zo'n hele slinger, je loopt de hele zaal door. Iedere keer staat iemand op, wie zijn naam wordt genoemd. En die gaat er weer zitten. De volgende staat erop, gaat weer zitten. Ik zal schuif daar achteraan. En uh, tegen de tijd dat ik opstond, dacht ik van... ja, het is eigenlijk wel bijzonder dat we niet een zittende koning hebben. Wat eigenlijk altijd gebeurt... Ja. Maar uh, de koning had besloten dat hij wilde blijven staan om de kamerleden die de eet aflegden, of de belofte aflegden, goed in de ogen te kunnen kijken. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Maar hij ging staan, u ging staan. Het lijkt nee. een romantische film. U keek oog in de hoog. Nee, nee, nee, hij stond al. Hij wat stond, wat, wat, wat al gebeurde er? Nee, nee, we gaan niet over mij. nee, nee, hij stond al die tijd en iedereen uh, die de eet of de belofte aflegde, die zag de koning staan. Maar, maar wat gebeurde er op dat moment? U keek hem recht in de ogen. Ja, er gebeurde verder niks. Maar wat wel belangrijk was, dat we gewoon. Uh, ik vind het belangrijk om die eet af te leggen, omdat er een verbindenis is. Want heel vaak wordt echt de afgelopen weken in de media aangegeven: kamerleden hebben toch al een eet afgelegd. Dat dus doet toch allemaal niet toe. En... Maar het wordt vergeten dat de koning ook een eet aflegt. Het ja. is dus die verbindenis die je met elkaar aangaat. En die vond ik bijzonder. Het gaat er niet om wat ik zeg. We hebben niet relevant wat ik zeg. Maar het is het feit dat het een relatie is uh, met de koning. De koning zegt iets tegen het parlement. En het parlement zegt uit naam van de Nederlandse samenleving iets terug. En die wisselwerking, die is voor mij bijzonder. Ja, u voelde zich vereerd dat u dit mocht doen. Absoluut. En nog even vrouwen onder elkaar, die jurken van Maxima. Die waren toch echt fantastisch? Ja, bloedmooi. Wat? En al die, er liep natuurlijk een behoorlijk cortege aan prinsessenspul langs. Ja. En die hadden gewoon allemaal even mooie jurken. Welke ja, jurk vond u het mooist vandaag? Uh, nou, ik vond Maxima prachtig uitzien. En dat, dat, dat koningsblauw en dat mooie kant en toch heel bedekt. Heel mooi. En uh, de prinses uit Spanje. Ja, ja wel een gratis pakhuis in alle eerlijkheid. Een prachtige maar, dag, zo mag ik het wel een samenvatten. Een prachtige dag, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. CDA Tweede Kamerlid. Madeleine van Torenburg, dank u wel. Dank u. Het is acht minuten over drie. U luistert naar de speciale WNL Oranje Nacht. Zometeen gaan we het hebben over een. Met een royalty-kenner gaan we nog even terugblikken Oeh. op de dag. En we gaan ook een quizje doen, net hè? Ja, nee, quizzen, daar ben ik altijd wel voor. Daar ben jij wel heel ja. voor. Nou, we, wie heeft <laughs> u nou Oranje-kennis, zometeen kunt u meedoen. Maar eerst muziek, Lieve Koningin van Brigitte Kaandorp. Lieve Koningin.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 Lieve koningin Brigitte Kaandorp hier op Radio 1 bij de speciale WNL Oranje Nacht. Deze dag was voor jong en oud spectaculair om mee te maken. Zo ook voor de 20-jarige Anne Vader. Ze was de beste royalty-kennende van Nederland in 2011 en zat vandaag in de Nieuwe Kerk. Anne, Goede nacht. Waarom mocht jij zomaar naar de Nieuwe Kerk? Um, ik had een brief geschreven aan de commissaris van de koningin... En uh, ja, daarin heb ik gezegd dat ik uh, oranje liefhebber ben en dat ik die quiz heb gewonnen. En hij is me uitgekozen. He, heeft hij daar nog ook iets meer over gezegd waarom hij dan jou heeft uitgekozen? Uh, nee, alleen in het algemeen dat hij uh, een selectie heeft gemaakt om een goede afspiegeling van de bevolking te krijgen. Dus hij heeft gekeken naar je relatie met het Koningshuis uh, waar je woont, hoe oud je bent, je burgerlijke staat. Wat vond je nou het meest indrukwekkend? Als je nou moet terugdenken aan vandaag, is dat dan de balkonscène of het feit dat al die kamerleden de eet gingen afleggen... of de prinsesjes en de gele jurk. Wat vind je dan het, het mooiste? Eigenlijk heel de dag is gewoon bijzonder. En ook om daarbij te zijn, dus het is niet zo voor mij dat er iets uitbrengt of zo. Het is gewoon het, het totaalplaatje. Het totaalplaatje was helemaal goed ja. voor jou. En, en zat je ook op een goede plek in de Nieuwe Kerk? Ja, een redelijk goede plek. Uh, het podium kon ik helaas niet zien, maar... Uh... Ik kon wel de koning zien binnenkomen en zien weggaan. En de koninklijke familie en de buitenlandse gasten kon ik zien uh, weggaan. Ze kwamen binnen door een andere ingang, dus dat heb ik niet uh, gezien. Waar, waar heb je dan uh, dat, dat uur dat de, de inhuldiging zo'n beetje duurde naar zitten kijken? Wat kon je wel uh, uh, zien tijdens de ceremonie? Uh, nou, er gingen sowieso schermen op, daar heb ik uh, vooral naar gekeken. En vooraf heb ik vooral naar de kerk zelf gekeken. Maar uh, tijdens de ceremonie uh, wilde ik het ook wel volgen via de schermen. Nou, Je bent dus een uh, grote royalty-kenner, zo werd je in 2011 genoemd. Uh, wat maakt jou nou zo'n uh, Koningshuis-liefhebber? Ik waardeer het Koningshuis uh, heel erg om hun uh, inzet voor Nederland. Dat ze dat eigenlijk belangeloos doen. En uh, ook de manier waarop ze dat doen met uh, grote professie en kennis. Dat hebben ze denk ik nog niet uh, in de eerste plaats aan hun afkomst te danken, maar. Um, ja, je, je ziet ook gewoon dat ze verstand van zaken hebben en ervoor gaan. En dicht bij het volk willen staan. En dat ik dat gewoon echt. Wie is dan je favoriete lid van de Koningshuis? Uh, dat zijn Willem Alexander en Maxima. Dat, dat zijn er twee. Als je moet kiezen tussen die twee, heb je dan nog een, een eerste favoriet? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het gewoon een stel bij elkaar wordt. En ik vind ze allebei heel erg leuk. Het Koningspaar dus. Ja, had je zelf dan ook graag op die plaats gestaan van, nou, van Maxima in dit geval? Oh, nee. nee. <laughs> Hoezo? Is, is Willem-Alexander geen leuke man? Nou ja, hij is wel een leuke man, maar... Uh, <laughs> Niks nee, voor jou? Ja. Dat vind ik eigenlijk niet aan de orde, ja. Nog nooit over nagedacht, eigenlijk. Nou, dat wordt er misschien niet voor morgen. We gaan het even naar een kort quizje. Want je bent de winnaar van de televisiequiz... de grootste royalty-kenner in 2011. Dat is nu twee jaar geleden. Dus we willen even kijken of jij nog steeds zo up-to-date bent. We gaan even naar wat fragmenten luisteren van vandaag. Ja. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Dan gaan we naar fragment 1. Prins Floris met prinses Aimee. Aimee duidelijk in verwachting. Kijk, wat is er nu opmerkelijk aan die jurk die prinses Aimee vandaag aan had? Oh, die had uh, Maxima ook al een keer aangehad. Ze heeft hem geleend. <laughs> oh ja. En, en waar heeft, waar, wat voor jurk was dat? Ja, hij was blauw en met, met wat groen erin. Uh, ja, moet ik het uitleggen. Maar het was ook de zwangerschapsjurk van Maxima, had ik gehoord. Ja, precies. Ja. Nou, ik, ik keur hem goed. Ik keur hem goed. Nou, ik ook. Dat <laughs> is mooi dat wij het daarover eens zijn. Laten we gaan naar, naar vraag twee. Er komt nu een Amerikaans merk met een... een uh, Sterker nog, er zijn al twee Amerikaanse merken... die op dit moment werken aan een hele grote elektrische auto. Weet je welke prinsje uh, hier hoort? Uh, Maurits. En wat verandert er voor hem uh, nu, eigenlijk vandaag? Uh, nou, hij is vandaag geen uh, lid meer van het Koninklijk Huis. Uh, kan je ons ook uitleggen waarom die dat niet is? Uh, ja, dat bepaalt uh, de wet lidmaatschap Koninklijk Huis. Als weer een Alexander op de troon komt, dan uh, vervalt het lidmaatschap voor de kinderen van prinses Margriet. En haar oudste twee kinderen die waren nog lid, Maurits en Bernhard, de jongste twee niet meer. Maar ja, omdat er anders te veel uh, leden zijn van het Koninklijk Huis, dus hebben ze dat oktober bepaald. Kijk, helemaal goed ook. We gaan naar het derde fragment. En dan heb ik gezegd, luister, dus wij prediken altijd de eigen verantwoordelijkheid... ook voor burgers, voor veiligheid, dus uh, doe eens beroep op de burgers. Want burgers, die zouden natuurlijk van nut kunnen zijn... om te kijken, loopt het daar niet uit de hand. Wie horen we nu? Pieter van Volhoven. Hij is vandaag jarig, dat verklappen wij alvast. Maar dat wist je denk ik wel. Maar hoe oud is hij geworden? Um, dat is lastig hoor. 39, moet ik even rekenen. Um. Nou, het jaartal is al goed, dat zeg ik alvast... Ja, ik ben echt slecht in rekenen. Nou, dan rekenen wij met jou mee. Het is dus ook nacht. Maakt niet uit. 74 jaar is hier geworden. Ja, heel goed. Okay. Uh, de laatste zullen we het daarvoor doen. En dan is de opkomst van de nieuwe generatie daar. Amalia, Alexia en Ariane zwaaien naar de mensen op de dam. Het wordt een wat makkelijkere vraag. Wat was de kleur van de jurkjes die de prinsesjes aanhadden tijdens de balkonscène? Een uh, geel. Ja, nou, ik bedenk dat we even moeten klappen hoor. Dit is uh, een heel bescheiden <laughs> applaus. Uh, constateer ik hier. Dat <laughs> zou uh, op de gemiddelde school een tien opleveren. Ja, je krijgt van ons een tien bij uh, je ja. royalty kennis. Nou, dat is mooi. <laughs> Kijk, dus die kun je in je zak steken. Wat ons betreft, mag je dus je titel grootste royalty kenner van Nederland houden. Anne Vader, dankjewel. En nu uh, wat rusten? Ja, wel rusten. Hoe is het eigenlijk met jouw kennis van het Koninklijk Huis <laughs> Nou, ik, ik vind het eigenlijk wel interessant. Ik heb ook mijn best gedaan toen uh, uh, al die mensen binnenkwamen. Die royals, allemaal met uh, mooie kleren aan en zo. Van, prins Charles uh, en Camilla. Ja, nou ja, dat kan ik nog wel onthouden. Die, die herken ik wel. Dan weet ik ook dat er wat te doen was om de vrouw van de Japanse koning... Ja, de Japanse Want vrienden, die was ja. dan ziek en die was er nu toch wel. Maar normaal niet, dus daar weten ze ook niet zo goed wat daar nu mee is. Heel goed. Maar verder... Als, oh ja, en prins Albert. Die met redelijk gezet hoofd en gezet buik <laughs> om het netjes te zeggen uh, ja, die, die en die had zo'n heel klein brilletje op uh, dat, die kon ik nog onthouden dat was het. Nou, ik vind maar. dat je dat best goed doet. En he? iemand met een enorme hoed. Weet jij wie dat was? Dat een, de hoed ja. aan de zijkant van de hoofd. Ja, dat heb ik ook gezien. En wat ik ook heel mooi vond is dat uh, prinses Mabel had een, een soort strik op haar arm. Had je dat gezien? En dat was van haar bruidsjurk. Dus zoals was er ook nog een oh, beetje bij. Wie heeft jou dat verteld? Nou, dat is mij weer door een, uh, een klein uh, kabouter. Ah, <lacht> <wat> ik, <hier lacht> ik ken haar. Ik hoorde wel inderdaad dat ze een zwarte jurk aan had met een witte mouw. Dat heb ik ja, gezien. Ja, dat is en dus van haar trouwjurk. Mensen vroeg zich en af zoals, of dat uh, een symbool was. Zoals erin inderdaad ook een klein beetje bij. Heeft u nou ook een leuk moment van vandaag of heeft u iets wat u wilt ja, delen met ons? Dan kan dat gewoon op ons gratis nummer 0800 1121. Maar eerst steun muziek. Van Vincent Kentig. Die is uh, de hele nacht tot zes uur zelfs uh, bij ons in de studio. En hij speelt uh, nu Past, Present, Prospect. Take it away. Lots of laughter, lots of nights Cent kent er. Past, present, perfect. En hij speelt volgens mij nog een nummer op vier de komende paar uur. Ja, mooie muziek, mooie muziek hier op Radio 1. En we hebben opgeroepen voor bellers. En zo hebben we onder andere beller Timo uit Den Haag. Timo, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij hebt een, uh, een bijzondere boodschap voor het land geschreven, heb ik gehoord. Uh, ja. Vertel. Nou, ik dacht dat ik het in moest spreken. Dus ik heb het voor de zekerheid nog opgeschreven dat ik niet zou Nou, spreek, hartstikke goed. He? Pak je papiertje erbij. Dan kondig ik je ja. even mooi aan. Dat doe ik. Hier hebben we Timo uit Den Haag met een speciale boodschap voor Nederland. Nooit te boeiend om te bellen. Ik had opgeschreven, ik ben dankbaar voor de voortzetting van onze gezamenlijke familie... als gedeelde bron van liefde, respect en vertedering. Natuurlijk vermeerderd met betoverend aanzien in de rest van de wereld. Moet ik het nee, nog een keer zeggen? Nee, het is prachtig. Je klinkt bijna als een koning. Nee, omdat ik het voorlees. <laughs> maar, maar, ik kan niet voorlezen. Maar, maar hele mooie woorden. Heb je nou zelf ook uh, volledig de troonswisseling gevolgd vandaag? Nou, ik werd, vanochtend werd ik zo iets voor Tine wakker. Ja, net en op tijd. En toen viel ik eigenlijk midden met mijn neus in de boter. Kijk. Want toen uh, ging het uh, los. Maar op, op dagen als deze mis je toch wel televisie. Want ik heb uh, mijn televisie opgezegd. En je mist toch, zeg maar, de nuances van de emoties. Dat wordt eigenlijk te weinig beschreven. Want ik heb de hele dag naar Radio 1 zitten luisteren. Daar heb je het gemist? Nou, nee, ik heb het niet gemist. Ik heb wel, zeg maar, de, de lijn van de gebeurtenissen meegekregen. Maar de emoties, zeg maar, die hoor je vaak soms achteraf pas... Uh, over de sfeer en de sidderingen in de zaal. Dat hoorde ik pas later, tijdens de avondsessie. En dat, ja, dat mis je toch wel vaak met live verslaggeving dan. Mm -hmm. nou, wat, wat nou als je ja, aan je vragen, Timo, over uh, 30 jaar... Uh, uh, uh, als uh, prinses Amalia bijna uh, koningin wordt. Waar was jij op dat moment? Was dat echt thuis op de bank? Nee, ik heb geen bank meer. Dan oh. uh, ga ik alleen maar liggen. <laughs> ik ik ah. zit op een stoel. <laughs> op een stoel? Ja. Je zat thuis op de stoel te kijken naar de abdicatie. Nee, uh, te, uh, te, uh, te luisteren. Sorry. Maar ja, maar het meest, het meest uh, indrukwekkende moment vond ik. Omdat ik zeg maar pas de laatste tijd uh, in, de, in de aanloop naar deze gebeurtenis. krijg je allerlei verschillende informaties over. Uh, zeg maar de, de, de staatsrechtelijke positie van de koning en ja. de, de grondwet de van de koning. En dat is erg verhelderend geweest, vind ik. Dus daardoor was ik zeg maar heel erg gespist op uh, de staatsrechtelijke inhoud van de innodigingsreden van uh, koning Willem Alexander en ik was eigenlijk ja, ik zat, ik hing eigenlijk op twee benen aan de ene kant was ik gegrepen door, door het gewicht van het moment maar mm -hmm. aan de andere kant wilde ik eigenlijk heel kritisch luisteren of die niet tegen zijn conditionele bevoegdheden in zou gaan voor zover ik ze begrijp. Dus ik kon op een gegeven moment niet meer stilzitten en toen ben ik gaan ijsberen en ja, gedurende dat het zeg maar goed ging. Uh, kreeg ik, uh, moest ik huilen op een gegeven moment. Oh. Dus ik, ik ben huilend, bleef ijsberen. Totdat zeg maar de daverend applaus losbarstte. En toen ben ik toch wel even op blijven letten. Ik denk van: dat is toch wel een game change, zo'n zo daverend applaus. En toen ben je ook wel even mee gaan klappen, toch? Nee, nee, nee, nee. Niet. Goed opletten natuurlijk. Want als iedereen ja. verder in vervoering is, dan moet je juist blijven opletten. Nou, Timo, hartstikke bedankt dat je even hebt ingebeld. En mocht er okay. nou nog een andere luisteraar zijn die zegt... ik wil ook mijn mooie moment delen. Of misschien heb je ook wel een uh, boodschap voor, de lu voor, onze, voor ons of onze andere luisteraars. Dat kan allemaal hoor. Bel dan even Nou, ons. Gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Okay. Of Twitter met de hashtag... Uh, WNL gewoon, hè? Dat mag. Uh, wij zitten hier in de studio de hele nacht... Uh, te kijken naar herhalingen. En hoe nieuws zie ik, uh, uh, Jan Taminio. Ik zag net uh, jouw foto die foto van Timmermans. Oh, ja, de foto van de applicatiebus. Van applicatiebus. Die, zag die zag ik net bussie. ook op tv Nou, heb je hem eindelijk gezien. <lacht> het duurde tot uh, uh, uh, vier minuten voor uh, half vier op deze uh, nacht. En uh, dat betekent dat Bas Redeker, want uh, daar wilde ik naartoe... wel de hele tijd naar meer programma's heeft zitten kijken... dan hier uh, worden herhaald. En dat voor ons heeft samengevat in het mediaoverzicht. Ja, het kan niemand ontgaan zijn dat Toetsjournalistiek Nederland vandaag op de dam stond. Zelfs Man bij het Hond had een verslaggeefster gestuurd. En niet zomaar iemand, nee. Man bij het Hond stuurt dan de grootste Koningshuisfan van ons land. Grietje, post uit werkendam. En als je er dan toch staat, dan moet je even gebruik maken van de situatie. om je buurvrouw jaloers te maken. Grietje? Ik sta op de dam. Duizenden mensen. En je ziet af en toe de prinsesjes vertrouwen. Kijk achter de gedantjes. Oh, het, is, het is... Ik sta op een trap midden op de dam. Ja, en de altijd vermakelijke man bij het hond Babbelbox ondervroeg ondertussen de gewone burger. Vandaag, de Vandaag was de vraag wie zij zouden willen kronen. Qua originaliteit stak dit stel er met kop en schouders bovenuit. Wij kronen Ali B. Tot de worstkoning van het jaar. Ja, precies. De wee van Willem. En de wee van Stapot. Hey Ali, op je vorstlust? Over Ali bijgesproken, onze repvriend had natuurlijk een groot aandeel in het koningslied, wat vandaag dan toch echt officieel ten gehore gebracht mocht worden aan onze nieuwe vorst. En razende reporter Josephine Trehi stond namens de NOS op scherp. Ja, we blijven bij het ei, want als het goed is, ziet Josephine Trehi het koningspaar nu daar aankomen. Klopt dat of niet, Josephine? Nee, nog niet. Ach, zit ik ja. kijk ja, ook naar de beelden. Ik was even een close shot. Toen dacht ik even dat ze er al waren, maar ze zijn nog onderweg. Ik zie het nu ook. Oh, ja, nou, de spanning is te snijden hier, hoor. Nou, een paar minuten na dit valse alarm mocht Josephine dan toch echt aan de bak. En dat deed ze met een flinke dosis aanstekelijk enthousiasme. Oh, de prinsesjes als eerste. Maxima heeft inderdaad een andere jurk aan. En de burgemeester en zijn vrouw stonden ze al op te wachten... Voor de handen geschud. De ja, portie lef valt Josephine ook niet te ontkennen, want deze dappere poging tot het stellen van een prangende vraag aan de koningin komt in ieder geval in iedere mediahandleiding te staan. Kijk, wat kan vragen? Zo wel niet. Koningin! Nou ja, dat was ook een uh, leuk geprobeerd, Josephine. Ja, precies. Maar goed, het Koninklijke Paar moest natuurlijk toegezongen worden. En dat zou Nederland in koor gaan doen. Ahoy was de roerganger, de rest van het land zou volgen. En om half acht s'avonds zouden wij Hollanders... die moment dat we wisten wat zou komen meemaken. En dat het niet overal even lekker zou lopen viel te verwachten... maar in Zwolle maakten ze het wel heel bond. Dit gebeurde er 20 seconden na de start van het lied. Ja, en, en je hoort in de verte ook een paar meisjes heel hard roepen: het koningslied, het koningslied! En dit was, dit was 20 seconden ervan, maar dit hebben ze dus ongeveer een minuut lang gedaan. En uh, ja, Swolle maakte er dus een zooitje van. Maar de show must go on, en uiteraard zong men in Ahoy wel uit volle borst het lied. Maar dan de hamvraag: zong het koninklijk paar mee? Josephine Drahi, dit weet jij vast wel. Naar de plek waar de koning en koningin hebben meegekeken. Zong maar eens een beetje mee, Josephine? Kijk, ik zag ze dus van de achterkant. <lacht> ja, dat is altijd handig, vanaf de achterkant. Ja, ja, goed. We gaan even terug naar Ahoy, want zij hadden wel goed zicht op het koninklijk paar. En uh, ja, wat denkt men in de zaal? Vonden ze het wat? Ja, ik zag ze lachen. Ik vond dat zo'n mooi gezicht dat ze zo keken ook. En uh, ja, je zag die kinderen ook lachen. Ze vonden het voor mij heel erg leuk. Als een goed koning vindt hij het fantastisch wat ze volk doet. En dan nog even een bevolkingsgroep die traditioneel onderbelicht blijft... bij dit soort plechtigheden, bekend Nederland. Gelukkig heeft RTL Boulevard voor mijn en uw gemak een kort overzichtje gemaakt. Want zo zit Gigi Ravelli lekker samen met haar vriendinnetjes op een boot... en hebben Thomas Bergen en Mirte Milius gezellig bitterballen zitten eten. Maar het meest inspirerend en hartverwarmend voor dit tijdstip in de nacht... zijn Walter Kroes en zijn zoontje. Ja. Zeg Zij eens één een keer leven de Koning in de camera. leven, leven, leven de Koning. En leven de Koning... Nee. yes! Oké, tot die lieve. Nou goed, we begonnen bij Man bij het Hondverslag, geeft de Grietje Post. En we eindigen ook met haar, want in één zin vat zij mijn gevoel, en hopelijk ook dat van jullie, van deze dag in ieder geval goed samen. Ik krijgen een hele goede koning, dat ik zeker. Duidelijke woorden. Dat weet ik ook zeker. Dat moet goed gaan komen. Bas Redeker, dank je wel voor het mediaoverzicht. En geef je ogen wat rust nadat je al die TV-uitzendingen hebt, uh, hebt moeten volgen. Uh, dan worden ze misschien weer rond. Dank je wel. In de Nederlandse gebieden Overzee werd natuurlijk ook Koninginnedag gevierd... en op sommige plekken is het feest nog gaande. Zo ook op Aruba, want waar Oranjestad haar naam eer aan doet. Angelique Peterson is waarnemend secretaris van de ministerraad... en lid van het organisatorisch comité van de Oranjefeesten op Aruba. Angelique, goedenacht. Hallo, goedendacht. Hoe, hoe is de sfeer daar? De sfeer was vandaag de hele dag fantastisch op Aruba. Ja? En uh, zoals jullie al zeggen, Oranjestad uh, deed haar naam eer aan. Um, enorm veel mensen met uh, in het oranje gekleed, uh, de stad uh, mooi versierd. En met name het Linear Park, uh, waar het koningslied uh, werd gezongen, was uh, prachtig versierd. Een heleboel enthousiaste mensen, uh, kinderen, jongeren, ouderen, allemaal uh, hebben... Uh, met volle borst het Koningslied gezongen voor de Nieuwe Koning. Kijk, dat, dat, daar heb je het over, het Koningslied. Nu is het in Aruba een beetje gepimpt en we hebben daar een fragmentje van. Laat ja, me we weten wat je droomt, waar je hart zo nou Het zal niet rusten, dat het waar geworden is. Met een Arubaans tintje eroverheen. Dit was een ja, beetje dus de versie hè? vandaag. Ja, we hebben inderdaad, uh, dat is uh, helemaal te danken aan het orkest van de Arubaanse Muziekschool. Want uh, we ontvingen natuurlijk uh, het lied uh, iets meer dan een week geleden. En die hebben toch in heel korte tijd er een, een Caribische swing aan weten te geven. Waardoor het uh, ja, net weer iets uh, levendiger. Uh, is dan de, de originele versie. En het werd ook uh, met heel veel enthousiasme gezongen. Dus dat uh, was uh, geweldig. Nu heeft het over deze versie, die dan speciaal gemaakt is uh, door een orkest. In Nederland hadden we natuurlijk een kinderkoor... dat in de Nieuwe Kerk aan het zingen was. Uh, uh, allerlei burgers uit uh, verschillende provincies kwamen langs. Op welke manier is het hele eiland, er op, uh, het hele eiland Aruba erbij betrokken? Wel, we hebben in ieder geval uh, vanochtend al... Uh, uh, is het al, denk ik, hier al heel vroeg begonnen... met mensen die uh, natuurlijk het een en ander live wilden volgen uh, uh, in Nederland. Dus uh, mensen die heel vroeg een wekker hebben gezet... Uh, en uh, thuis lekker voor de televisie uh, uh, mm -hmm. prachtige plechtigheden in Nederland hebben kunnen volgen. En toen uh, zijn ook om uh, half tien alle kerkklokken op Aruba begonnen te, te uh, luiden. Zoals ook in de rest van het Koninkrijk was ook een heel mooi moment... Uh, en toen, uh, ja, na het afvuren van de eerste set van de 101 kanonschoten... ...toen uh, konden ook in de buurten de activiteiten beginnen. Mm -hmm. En uh, daar hebben de buurtverenigingen dus... Uh, die de, die ja, zijn gebruik... daar voornamelijk uh, verantwoordelijk voor geweest, die buurtverenigingen? Ja, ja. Wat, uh, wat wij met name ons... Geconcentreerd hebben is inderdaad de activiteit in het Linear Park, waar we zoveel mogelijk mensen ook bijeen probeerden te krijgen. Daar was, uh, was van alles te doen, behalve het zingen van het Koningslied, waren er optredens van, uh, van andere artiesten en werd uh, er uh, eten verkocht, en... uh, mensen konden een hapje eten. Dus, er stond uh, natuurlijk alles in het teken van onze nieuwe uh, koning Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima. Hoe staat het ja. Europaanse volk en hoe kijken ze naar hen? Het Arubaans volk uh, draagt het Koningshuis echt een uh, heel warm hart toe. En uh, dat blijkt ook elke keer uh, bij dit soort uh, gelegenheden. Hoeveel mensen daar, uh, daar enthousiast aan meedoen. Uh, uh, ook als bij de bezoeken van uh, leden van het Koninklijk Huis naar Aruba blijkt dat weer. En uh, ja, we kijken enorm uit ook naar het uh, bezoek van het Koninklijk Paar uh, in november. Daar gaan we een uh, heel mooi uh, feest uh, van maken. Ja, en, en, en is het feest inmiddels afgelopen of niet? Op het Linear Park worden uh, momenteel de laatste uh, stukken gespeeld uit het, uh, van het jazzfestival. En uh, ja, daar is de sfeer nog uh, erg leuk. Uh, dat zal uh, denk ik nog wel misschien een half uurtje doorgaan. En dan, uh, ja, dan is ook bij ons zo'n beetje deze historische dag afgelopen. En als u nou terugkijkt op deze dag, wat vond u nou het meest bijzondere moment? Nou, zeker het zingen van het lied. Ja, dat, uh, tot op het laatst wisten wij niet hoe het dat zou gaan. Uh, dat was heel spannend. Uh, ja. En uh, we wisten ook niet precies uh, hoe ze dat, uh, dus inderdaad, uh, uh, die swing eraan hadden gegeven. En ik vond het echt uh, ja, hartverwarmend om dat te zien. Uiteraard, uh, net zoals iedereen, was het prachtig om te zien wat er... Uh, op de dam zich afspeelde en in de nieuwe kerk en zo maar hier op Aruba denk ik op dat moment om toch te zien hoeveel enthousiasme er onder, het, onder de mensen leeft en jong uh, oud allerlei verschillende uh, bevolkingsgroepen we hebben natuurlijk op Aruba een vrij diverse uh, samenstelling van de bevolking heleboel mensen ook van andere landen uh, uit de latijns-amerika dus dat die daar toch zo nederland liep dan allemaal gingen zingen want dat is natuurlijk niet uh, een taal die, die, die door iedereen uh, gesproken wordt. Niet heel gemakkelijk, nee. Nee, nee dat, uh, dat viel voor heel veel de mensen, denk ik, er niet zo mee. En gaat u maar vanavond het liedje nou nog komen? even neurieën en een beetje een drankje drinken en nog even feest ja, vieren? Hoor. Ja hoor. Kijk, dat klinkt, dat klinkt heerlijk. Dat ja, feest is het daar ook. Nou, we wensen ja. je nog heel veel succes en veel plezier. Dank je wel. Angelique wel. Petersen vanuit Aruba. Herman van Veen, hij, hij schreef een speciale kinderlied... of een lied voor het kinderkoor, wist je dat? Nee. Dat wat, wat, wat de kinderen zongen in de Ach. kerk, uh, uh, dat heeft Herman van, uh, van Veen geschreven. Dus er is ook uh, uh, geen, uh, niet minder reden om eens uh, een plaatje van hem te draaien. Herman van Veen. Geschiedenis en... van twee Oudje. oude mensjes en een portretalbum. Oh. Wij werden in een magere tijd, een tijd van zuinigheid, geboren. Maar met veel ijver en beleid wisten wij bronnen aan te boeren. Van welvaart en van zekerheid, nu gaat dat alles weer verloren. Wij bijten straks weer op een houtje. We kwamen echt in goede doen, we konden zelfs wat pot verteren. Nu zullen we met goed wat nog met z'n bijtjes moeten leren. Om net als in de tijd van toen de dubbeltjes weer om te keren, ja neem nog maar een laatste zoutje. Met de verzorging staat niet zoveel langer meer kan duren. Daar wordt al veel over gepraat door wie ons in Den Haag besturen. En wie niet meer uit werken gaat, die zal dat nog het meest bezuren. Ons optimisme was een foutje. Hebben ze voorgoed gehad, die wondermooie vette jaren. Soms zou ik willen, lieve schat, dat wij twee oude vogels waren. Dan kwam er wel een grote kat om onze klus voorgoed te klaren. Een levenseind als lekkere bouwtjes. U luistert nog steeds naar de WNL Oranje Nacht. Het is 10 minuten over half vier in de nacht. Het is tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Cameron Oela. Ja, de gemeente Amsterdam en de meeste gemeentes... die kijken tevreden terug op Koningin de Dag. Burgemeester Van der Laan die zei zelfs... het was gezellig druk in de stad en de sfeer was gemoedelijk. Dat was niet helemaal het geval in Haarlem. Zo omstreeks half zeven raakte daar een man mogelijk ernstig gewond... bij een geweldsincident op de Grote Markt. Om nog onbekende reden werd het slachtoffer naast een café meerdere malen hard tegen zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer kwam hier, uh, hierdoor ten val. Hij uh, liep verwondingen op aan zijn hoofd en uh, is uiteindelijk uh, ter behandeling naar het uh, ziekenhuis overgebracht. De politie heeft geen verdachte en is dus op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van deze mishandeling? Zo omstreeks half zeven op in de dag op de Grote Markt in Haarlem dan uh, kunt u bellen met 0900 8844. 0900 8844. En u mag uh, gewoon naar de lokale politie vragen... of naar de politie in uh, Haarlem. Um, de meeste feestgangers die zijn al inmiddels thuis. Luisteren natuurlijk uh, lekker naar de radio uh, in hun bedje. Of zitten nog in de trein. De NS is nu nog bezig om de laatste vakantiegangers... Uh, vakantiegangers. Feestvieren, dus bedoel ik natuurlijk... Het voelt ook als vakantie. ...naar uh, huis te brengen. Het voelt helemaal als vakantie... Um, en uh, ondertussen zijn de schoonmaakploegen, want die hebben helemaal geen vakantie, al bezig om de, stad, uh, om de steden op te ruimen, Met name Amsterdam, honderden ja. mannen Het zal een en puinhoop zijn. Uh, en het, het was een puinhoop, maar ze zijn ontzettend hard aan het werken. Kijk, dus het ziet er steeds beter heel goed. uit. Um, en dan, uh, dan tot slot, ja, jullie hadden het net even over... Uh, over uh, de, de, de, de Nieuwe Kerk, wie er allemaal zat. En toen had hij het over de prinses met de, de grote hoed. Mm -hmm. En uh, jullie kwamen niet even op de naam. Dus dat is... Uh, Je het voor ons uitgezocht. Dat is uh, kroonprinses Victoria van Zweden. Ah, en uh, die was hij. natuurlijk samen met haar prins Daniel. Ik had medeleiden met degene die rechts van haar zat. Uh, rechts van haar? Ja, die, die, die <lacht> keek ze niet aan. Nee, die keek ze <lacht> niet aan. Dat was, een, niet. Een, dat was inderdaad een beetje vervelend. Uh, en, uh, en, en tot slot ook nog uh, kroning en inhuldiging. Um, ook wij uh, gebruiken af en toe het woord uh, kroning deze nacht. Dat kan eigenlijk niet. Nee, er mag was we? geen kroning. Het was natuurlijk een inhuldiging. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Er was een kroon aanwezig. En de kroon heeft gekeurig op een kussen gestaan. het nieuwsminuutje. Dankjewel Kamal. En blijf nog even zitten. Want we hadden zojuist een, een vraag van een beller gekregen. En aangezien jij heel veel weet van het uh, Koninklijk Huis. Uh -oh. Waarom werd Maxima niet als koningin aangekondigd in de Nieuwe Kerk? Ja, dat is natuurlijk waar. Hè. Twee keer vandaag uh, is zo'n moment geweest. In eerste instantie op het balkon de koningin die vertelde, of onze voormalige koningin moet ik natuurlijk zeggen. Prinses Beatrix, die zei: We hebben een nieuwe koning, en dat is Willem alexander Een nieuwe koning, niet, niet een koningin. En later de Pedel uh, in de nieuwe kerk. Hè, op de op de grond met de, pedel, met de pedelstaf slaan. En volgens de koning. Uh, en niet de koningin. Omdat het gaat om de koning. Het ambt van koning. Eigenlijk is het vergelijken met waar we het vorige uur over hadden. Het gaat om het ambt van de koning. Uh, en zij heeft de aanspreektitel koningin. Maar zij komt als vrouw van de koningin uh, van de koning, uh, gewoon mee. Mochten we straks bijvoorbeeld uh, in de toekomst uh, Amalia krijgen. Die wordt dan natuurlijk koningin. Um, dan zal zij als koningin naar binnen worden geroepen. En uh, als zij, stel dat ze dan getrouwd is met een man. Dan is dat een prins gemaal, En die wordt dan ook niet... Uh, Aangekondigd. Duidelijk. Nou, mocht u nou nog een vraag hebben en ligt u in uw bed of uh, denkt u van ik heb nog een brandende vraag voor ons. Dat kan. Er is een heel team van deskundigen die de vraag voor u zal uitzoeken. Bel naar 0800-1121. En uh, tot die tijd zit Vincent Kenter bij ons in de studio. Uh, Vincent, nogmaals goede nacht. Je hebt voor ons al twee nummers gespeeld. Zometeen uh, komt het derde. Maar allereerst wil ik je feliciteren. Waarmee? Um, nou, met de Nieuwe Koning uh, natuurlijk. Ja. En daarnaast met dat je, het feit dat je dezelfde gitaar hebt als mijn moeder. Oh, echt waar? <laughs> ja, dat viel, <laughs> viel mij zojuist op. Een seagull. Nou, Zo wordt het, uh, wordt het nog een beetje... Ja, een seagull, inderdaad. Ja. Gek. Uh, Hoe lang doet hij het al? De gitaar? Ja. Ah, een jaar of uh, zeven inmiddels. Is, is, is, is dat, wordt, zoiets, wordt dat langzaam je beste vriend? de gitaar? Nou ja, het is uh, de enige gitaar, akoestische gitaar die ik gehad heb. Dus ik uh, doe het goed. Dus je speelt eigenlijk ook pas zeven jaar? Um, nou, ik heb wel eerder al wat op elektrische gitaar gespeeld. Mm -hmm. Maar uh, ik speel nu, ja, ik denk zo'n acht en een half jaar ongeveer gitaar. Ja, uh, waar is dat mee begonnen dan? Um, ik was uh, een jaar of, uh, ja, wat was ik toen, 13, 14. <laughs> en uh, ja, ik, ik wil eigenlijk maar één of twee liedjes uh, van Nirvana leren spelen... waar ik toenmalig uh, destijds een groot fan van was. Uh, de jaren, begin jaren negentig hebben we het dan over. Is dat, nee, dat moet al later zijn als je pas acht jaar speelt. Ja, dat was... Je kwam uh, laat bij Nirvana dan? Ja, ja, ik wou graag een paar van die liedjes leren spelen. En uh, ja, dat is eigenlijk het enige dat ik wou. Maar ik werd toen gevraagd door uh, een drummer... of ik niet bij hem in zijn band wil komen zingen en spelen. En uh, dat ben ik toen gaan doen. En op die manier is het eigenlijk echt uh, een passie en een verslaving geworden, ja. En hoe heb je dat uitgebreid toen? Um, ja, ik heb uh, veel gespeeld met, met verschillende bands. En uh, uiteindelijk ben ik naar een muziekopleiding uh, gegaan ook in uh, Groningen. De uh, School voor de Kunsten, door Noordepoort College. En op die manier uh, ja, ben ik eigenlijk non-stop met muziek bezig geweest uh, in veel opzichten. En waar haal jij nu je inspiratie uit als je liedje schrijft? Ik haal ja, inspiratie uit. Ik probeer eigenlijk uit alles wel inspiratie te halen. Niet, niet alleen uit de bands vaak naar luisteren, maar vooral ja gevoel. En... Het, het is 30 april geweest, net. Wat kan ja. je daarmee dan? Als je overal inspiratie uit probeert te halen in ieder geval. Wat kan ik daarmee? Ja, ik, ik heb altijd wel een soort uh, duistere ondertoon in mijn uh, nummers. En dat is natuurlijk weinig... Uh... Duister aan Koningin. Ja, dag. twee, twee demonstranten in Amsterdam die onterecht opgepakt zijn. Maar ja, misschien... dat, dat zou bijvoorbeeld een <laughs> onderwerp kunnen zijn. Zou je zeggen? daar wat mee kunnen? Misschien wel. Als ik er even ben je een snelle liedje daarin dan ook? Of let je het weg, komt het weer terug, gaat het weg? Uh, nee, ik, ik laat nummers vaak ontstaan. Door, door te improviseren en in een moment op te gaan. En mezelf echt te verliezen in, in de sfeer van een nummer eigenlijk. En vaak ja, ontstaat er dan een idee in een sfeer. En die ga ik uh, verder uitwerken en uitbouwen. Ja, maar... ho ho Hoe lang ben je dan bezig met een nummer? Dat kan heel erg verschillen. Ik, uh, heb voor mijn cd die ik uh, heb uitgebracht, daar uh, staan vijf nummers op. En de eerste twee van die nummers heb ik in Nederland geschreven. In een periode dat ik uh, wat minder goed in mijn vel zat ook. Dus die hebben een wat uh, ja, sombere... Een, een diepere laag. Ja, en da daar heb ik heel lang over gedaan. Omdat ik ook echt... Uh, zoekende was. En ja, daar zit, zit een zwaar gevoel in. Bijna een verwerkingsproces eigenlijk. Als het ware wel. En ja, ik, ik ben toen naar Zuid-Afrika gegaan. Uh, een aantal weken. En daar heb ik in de natuur... heb ik de tweede gedeelte geschreven van mijn CD. Mm -hmm. En daar merkte ik dat ik ook veel sneller ben gaan schrijven. Omdat ik gewoon in een hele nieuwe omgeving was. Uh, vanuit een heel ander gevoel ook die nummers uh, ben gaan maken. Even terug naar de basis. Ja, maar dat, uh, ja, dat werkt uh, wel verrassend goed. Ja, hoe gaat het nu dan met Vincent Kenter? Uh, dat album is uit, die uh, uh, slechtere dingen zijn weggeschreven. Ja. En nu zien we alles uh, de bergen opgaan en gaat het goed? Nou, ja, mijn uh, CD is nu net uh, sinds een maand of drie, vier uit. En het gaat eigenlijk wel heel lekker uh, sindsdien. Ik uh, zit nu uh, bij Pop Noord, onder andere heb uh, ik een soort managementcontractje uh, van Erik Glazenburg. En uh, samen zijn we echt continu bezig om uh, te kijken wat de volgende logische stap is bij optredens. En uh, het gaat echt wel lekker. Was dan de, de WNL-nacht op Radio 1 een, een logische stap daarin? Uh, nou, dat is zeker niet... Uh... Verkeerd. Op de radio spelen, dat is natuurlijk altijd lekker voor een artiest. Ja, absoluut. Ga maar, uh, ga maar naar je microfoon lopen en uh, naar je gitaar natuurlijk. Okay. Want dan gaan we naar het volgende nummer luisteren. Nog even, hoe heet het volgende nummer? Uh, het nummer is uh, vernoemd naar een plaatsje in uh, Zuid-Afrika waar ik hem ook geschreven heb. En dat is Saint Lucia. En is Saint dat Lucia. een van die nummers met die diepere laag dan? Um, dat is een van de nummers die een combinatie uh, is van beiden. Ja, we gaan we het horen. Vincent kent uh, uh, uh, Als hij alleen is, heb ik altijd het gevoel dat die studio zo groot is. Dan moet je weer helemaal naar de andere kant. En zo. Ja, en maar graag, je is je maar is drie er. meter ja, natuurlijk. Het, het voelt als, ja, doe je gitaar om, doe je je koptelefoon op, ben je ook in een paar seconden klaar. En de muziek gaat dus over het hete Sint Lucia. Geschreven in, uh, in, in Afrika over de wat diepere laag. In het leven van onze artiest vandaag, Vincent Kenter, is vandaag bij ons de gast in de WNL Oranje Nacht. in the Vincent Kenter en Sint Lucia, waar wij zo meteen weggaan. En uh, Martijn Middel en Real Mastik ervoor terugkomen, blijft Vincent Kenter gewoon. Precies, je blijft gewoon tot, tot zes uur. Uh, tot maar wij klappen alvast voor je omdat wij zo meteen weg zijn. Het is niet alleen voor ons een bijzondere dag, ook voor Argentinië. Ze leveren de paus, de beste voetballer ter wereld en vanaf vandaag dus ook een koningin. Maar de familie van Maxima, Maxima Zoriqueta is niet onbes, van onbesproken gedrag in haar thuisland in Buenos Aires. Is correspondent en Flor Floor, Flor, goedenacht. Dag, goedenacht. Argentinië kleurt het fel oranje, rood, wit en blauw? Nou, dat is een beetje al rekening, maar uh, er is wel heel erg veel uh, te doen hier om uh, Maximaal mensen zijn laaiend enthousiast over het feit dat zij de nieuwe koningin van Nederland. Uh, en eigenlijk echt iedere Argentijn die ik nu weer gesproken, weet in ieder geval wie het, maxima is. En ja. de, heeft de, de, de, um, de geschiedenis van haar vader, zo moet ik het zeggen, daar helemaal geen invloed op. Denkt daar niemand aan? Nou, Mensen denken er op zich wel aan, en zeker omdat je de, de, de naweeën van de militaire dictatuur zijn hier nog heel erg duidelijk voelbaar. En uh, zeker afgelopen jaar is er een heel, eigenlijk nog steeds een heel groot proces bezig waarvan uh, waarin uh, mensen van toen uh, voor recht worden gedaagd. Um, maar op zich is de link tussen haar vader en haar lijkt bijna in ieder geval op straat. En het blijft dat laat ik ook erbij zeggen, wordt minder gelegd dan in Nederland. Um, als mensen over Maxima praten, dan gaan ze echt gaan beginnen. Dan zeggen ze, oh Maxima, wat een fantastische vrouw en dat dat jullie koningin is. En ze is zo aardig en ze is zo mooi en ze is zo lief. Mm -hmm. um, en jullie het echt gaan doorvragen als mensen het over Zora uh, willen hebben. En op het moment dat, dan dat mensen het echt daarover willen hebben, dan zeggen ze alsnog, ja, maar dat, daar kan Maxima toch niks gaan doen. Nu stonden er op de Dam vandaag tientallen geëmotioneerde Argentijnen een feestje te bouwen. Is dat in Argentinië ook zo? Wordt dat echt op de voet gevolgd en de groots bekeken? Uh, het wordt... Uh, nee, nee. Niet als, niet, niet als zodanig. Er is de afgelopen weken enorm veel aandacht geweest uh, voor de kroning. Uh, er, er zijn spe specials geweest in bladeren waarin alle foto's die ooit in zijn zijn gemaakt ongeveer gebundeld zijn... En, uh, en vandaag komt ze overal op de voorpagina. Dus zelfs degenen die echt totaal niet geïnteresseerd zijn in Maxima, die, die, die, die, die konden er niet omheen. Dus het is meer een media-hype dan dat de mensen daar zelf echt heel veel mee bezig zijn? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. De Nederlandse gemeenschap heeft het hier uitgebreider dan Nederlandse gemeenschappen elders, omdat ze hier vandaan komen. Hoe, hoe groot en, is de Nederlandse gemeenschap en... daar? Of hoeveel mensen hebben we dan? Dat weet ik eigenlijk niet of okay. zo Ik heb het idee dat het groot is. Mm -hmm. uh, er was vanochtend een, uh, een heel groot ontbijt. Uh, in de, op de paardenrenbaan. Uh, om ook middenlife uh, de koning en uh, de innodiging te volgen. En daar was het heel erg druk. Nu was het ook wel erg veel Argentijnse pers. Maar. Uh, ik, ik, ik zou geen cijfers kunnen noemen, maar hij is aanzienlijk. Ja, nou. Flor Boon, uh, correspondent uh, vanuit Buenos Aires. Dank je wel voor deze toelichting op het feest van het thuisland van onze koningin. Graag gedaan. Het is bijna vier uur. De terugblik op een 30 april 2013 zit er bijna op. Zometeen gaat WNL verder kijken naar de toekomst van koning Willem-Alexander. Maar zo vlak voor vieren blikken we toch nog één keer terug... op deze dag die in ons geheugen gegrift blijft staan...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 Ja, dit is wellicht, uh, laat ik maar zeggen, de oranje rook die bevestigt dat er een nieuwe koning is. <laughs> Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat beloof ik. Leden van de Staten-Generaal. Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het statuut. Het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Leven de Koning! Hoera! Hoera! Hoera! Mijn majesteit, Koning Willem-Alexander is ingevuldigd. Zoals dus Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, die maakte een foto. Het kabinet op schoolreisje. Van enkel incident na is het gewoon goed uh, verlopen. Hier zijn we! Uit ahoy Rotterdam. Nou, we hoeven niks meer aan te nee, toch? goed. Dank je wel, Zo waarlijk helpen mij God van macht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dat beloof ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dat beloof ik. Dank u wel. Kijk, dat is nog eens een samenvatting van wat er allemaal vandaag is gebeurd. En mocht u nou een slaapgevallen zijn, dan bent u in ieder geval nu weer wakker. Goedemorgen. Zometeen beginnen onze collega's, ook van de WNL Oranje Nacht... maar dan een nieuwe shift. Martijn Middel en Leon Mastik, wat gaan jullie doen? Ja, terwijl Leon de laatste hand aan de uitzending aan het leggen is... kan ik dat inderdaad even vertellen. Nou ja, vooral even bijkomen van de lange dag die is geweest... maar vooral ook vooruitblikken op het nieuwe koningschap... Uh, daar zit een hoop haken en ogen aan. We hebben films die de koning uh, kunnen inspireren. We hebben uh, het over mode. Hè, de kleding, gaat dat veranderen? Gaat Maxima wat anders doen? Nou ja, mm. Blijf luisteren. Op de de komende twee uur. Het ja, klinkt ja, erg goed. Het Zometeen. van Nacht van WNL. Koning in de dag. The night after. De WNL Oranje Nacht.